Carolijn Bari met het NOS Journaal. Trump heeft voor het eerst in een videoboodschap op Twitter erkend dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Hij zei dat hij zich richt op een soepele en ordentelijke machtsoverdracht. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. Het was het eerste bericht van Trump op Twitter na een verbod van 12 uur wegens opruiing. We hebben een intense verkiezingstijd gehad waarbij de emoties hoog opliepen. Nu moeten we weer helen en ons verzoenen, zei Trump ook. Hij veroordeelde het geweld van woensdag en zei dat wetsovertreders een prijs zullen betalen. De politie van Washington is op zoek naar tientallen verdachten van de kapitoolbestorming. De politiedienst heeft een pdf-bestand van 26 pagina's vrijgegeven met gezochte personen. De meeste worden gezocht voor huisvredebreuk. De relschopper die het naambordje van Nancy Pelosi meenam wordt verdacht van heling. Omdat media en de indringers zelf veel beelden van de bestorming maakten... heeft de politie veel bewijsmateriaal in handen. Tegen 55 relschoppers lopen inmiddels rechtszaken en dat aantal loopt naar verwachting nog op. De politie in Den Haag heeft gericht op vier verdachten geschoten... nadat een waarschuwingsschot bij een achtervolging niet had geholpen. Er vielen geen gewonden. De vier worden verdacht van een gewapende overval. Ze zouden met twee auto's zijn gevlucht. Eén botste tijdens de achtervolging op een trampaal. De andere auto werd door de politie klemgereden. Zes voetbalsupporters van Feyenoord zijn door een rechtbank in Rome... veroordeeld tot gevangenisstraffen van ruim 3,5 jaar en 4 jaar... voor de rellen in het historische centrum van Rome... In 2015 waren de supporters daar voor het Europa League duel tegen Aas Roma... De zes moeten ook een schadevergoeding van 3000 euro betalen. Het weer is bewolkt met verspreid over het land wat regen. De temperatuur daalt tot net iets boven nul. Overdag trekt de regen langzaam weg en wordt het een graad of 4. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 preference cause I know mine Feel the love is dead. I'm loving angels instead, and through it.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 Baby, show me how to do it, baby, do it, baby, do it.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 Geef nu niet. Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie. Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dus schel ik wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Dus we de hand op de reunie. Man ik kan niet wachten op de reunie. zonder mm -hmm. ja was er geen muziek. Dus geef nu niet. Ik ben nu de man op de reunie.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 It's hard.